10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Moskou is een grote pro-Poetin-demonstratie aan de gang. Tienduizenden aanhangers van de Russische premier lopen met vlaggen, ballonnen en spandoeken door het centrum. De demonstratie eindigt in een voetbalstadion waar Poetin de demonstranten naar verwachting zal toespreken. Op 4 maart zijn in Rusland presidentsverkiezingen. Poetin krijgt in de laatste opiniepeilingen ruim de helft van de stemmen. De laatste maanden is er vaak tegen Poetin gedemonstreerd. De Russische oppositie klaagt over een gebrek aan democratie... en beschuldigt de machthebbers van fraude. Op het IJsselmeer is de zoektocht hervat naar twee mannen... die sinds gisteravond worden vermist. Vanuit Den Oever wordt gezocht met een reddingsboot en een helikopter. Als de mannen in het water zijn gekomen, is de kans klein dat ze nog leven... zegt de kustwacht, want het is ijskoud. De sleeboot van de mannen maakte gisteravond water. Na een urenlange zoekactie op het IJsselmeer bleek de boot te zijn gezonken. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 13, dood, 13 doden gevallen... bij een aanslag op een busstation. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Ze stonden op de bus te wachten toen een autobom ontplofte. Volgens de politie loopt het dodental waarschijnlijk op... omdat veel gewonden er slecht aan toe zijn. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Pakistan is nog niet opgeëist. De Frans-Belgische bank Dexia heeft vorig jaar een mega verlies geleden... van 11,6 miljard euro. In 2010 was er nog een winst van ruim 700 miljoen.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 De komende drie jaar dreigen in het basisonderwijs nog eens 4500 leraren hun baan te verliezen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. Afgelopen jaren zijn al zeker 4000 leraren hun baan kwijtgeraakt door het dalend aantal leerlingen, zegt de AOB. En de extra bezuiniging van het kabinet op het passend onderwijs vindt de bond dan ook onverantwoord. Een woordvoerder. Het treft vooral de jonge docenten. En uh, de oudere docenten die uh, zwaaien nog steeds uh, binnen nu en een jaar of vijf af. En dan zijn die uh, jonge mensen, die zijn allemaal uh, weg uit het onderwijs. Vorige week waarschuwde de Koepelorganisatie voor het basisonderwijs, de PO-raad, ook voor banenverlies. Minister van Wijsterveld wees er toen op dat veel scholen toekunnen met minder leraren. In een meelsilo van ADM in Europort Rotterdam is broei ontstaan. De brandweer is met groot materieel bezig om de broei op te sporen. Bij broei loopt de temperatuur hoog op. Er zijn geen vlammen of rookwolken te zien. Het gevaar is dat de silo ontploft. Hij staat in een groot gebouw waar nog 23 andere silos staan. ADM verwerkt plantaardige producten voor de voedselindustrie. En ook worden er biobrandstoffen gemaakt.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 Sven Kokkelman. Is het voor ons land echt zo hard nodig om kosten wat kost alles te doen? Om de triple-A-status te behouden. Japan stort de zeebodem bij Fukushima vol met beton. Wat hebben we eigenlijk aan de liberalisering van de postmarkt gehad? Consumenten consument zoals u en ik hebben er helemaal geen ene fluit aan gehad. Helemaal niks. En het tumeur van Henk Spaan, het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Het waardeoordeel van kredietbeoordelaars, dames en heren, staat meer en meer in de belangstelling dan ooit. Een triple-E-status hebben en behouden is waar politiek, economen en tegenwoordig ook de burgers zich druk om maken. Maar zo heilig is een triple-E-status niet. Het is geen ramp om die te verliezen, zegt Ivo Arnold, die is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit en de Nijrode Business University. Goedemorgen. Goedemorgen. Is Jan de Jager dan knettergek? gek? Hij is niet gek, maar hij overdrijft af en toe een beetje. Hij heeft in het Financiële Dagblad gezegd dat we 4 miljard extra rentelasten per jaar zouden gaan betalen. Als we van triple A naar double E plus zouden gaan. En dat is echt schromelijk overdreven. Hoezo? Nou, dat gaat ervan vanuit dat onze rente met een vol procentpunt zou gaan stijgen. En dat is de afgelopen tijd uh, niet gebeurd bij Oostenrijk. Het is ook niet gebeurd bij Frankrijk. Dus wat je ziet is dat die uh, kredietbeoordelaars niet zoveel informatie toevoegen. En dat ze er toch vooral achter de feiten aan ja. Dus als er zoiets zou gebeuren, kijk het is natuurlijk een smetje op je blazoen. Ja. Maar als er zoiets zou gebeuren, dan verwacht ik toch een heel geringe stijging van de rente. Ja, Absoluut maar dus iedere, iedere, iedere geringe stijging van de rente is natuurlijk vervelend... als het begrotingstekort ook al verder oploopt. Ja, dus waar het om gaat is... dat je het vertrouwen van de beleggers behoudt. En dat kun je op diverse manieren doen. Misschien met bezuinigen, misschien ook met groeibevorderende hervormingen. Maar als die beleggers maar zien dat Nederland een gezonde, rijke economie is. Hè, en dat zijn we nog steeds, we hebben gigantisch veel pensioenbesparingen. dan hoeft er helemaal niks aan de hand te zijn. en dan kan Nederland gewoon tegen een lage rente blijven lenen. Ja, maar ik hoor juist nou de laatste tijd dat vanwege die triple E-status. we geld toekrijgen als we ergens geld lenen. Ja, we hebben een hele lage rente. Hè, nog niet zo laag als Duitsland. Die zit op 2%. Wij zitten op ongeveer 2,5%. Ja. We hebben die lage rente natuurlijk ook voor een deel te danken aan de eurocrisis. Hè. Beleggers die zoeken toch een veilige haven. En die veilige havens zitten niet in Zuid-Europa, die zitten in Noord-Europa. Ja, en, wat, en wat, waar zij... kijken die beleggers dan naar? naar of een land een triple E-status heeft? Nee, niet alleen. Ze kijken naar de kracht van de economie. En uh, uh, Oostenrijk heeft ook niet zijn status als veilige haven verloren... na de downgrade in januari van triple A naar double A plus. Dus ze kijken naar de fundamentele factoren van een economie... ...naar de groei, naar de overheidsfinanciën natuurlijk... ...naar de kracht van de industrie, naar de exportpositie, naar de welvaart in een land. En op veel punten zit dat heel goed in Nederland. Op een aantal punten kun je wel wat vraagtekens plaatsen natuurlijk. De welke? Nou, met name de huizenmarkt en de gigantische hypotheekschuld. Hè? En dat wordt ook internationaal steeds meer opgemerkt. En je ziet ook uh, dat uh, de economische groei in Nederland daaronder leidt. Omdat de consumenten toch steeds terughoudender worden in bestedingen. Ja. Omdat ze al die onzekerheid uh, niet leuk vinden en een afwachtende houding aannemen. Ja, maar iedereen heeft het over die hypotheekschuld altijd. En daar hoorde ik Taco van Hoek vanochtend ook in het Radio 1 Journaal. Die is van het Economisch Instituut voor de Bouw. Die heeft een enorme studie gedaan naar de uh, hypotheek-situatie uh, in Nederland. En die zegt, we vergeten altijd dat er een enorm vermogen tegenover staat staat ook, wat mensen sparen in hun huizen. Ik meen dat het, wat is het, 500 miljard? Ja, dat, dat is wel zo. Maar die hypotheekschuld die blijft altijd staan in euro'tjes. En als de huizenprijzen dalen, dan gaat het huizenvermogen naar beneden. Maar toch, eh, als je het macro-economisch bekijkt, en dat zullen die kredietbeoordelaars ook mo moeten doen, dan zie je toch dat Nederland een ontzettend rijk land is. Want geen enkel land in Europa heeft zoveel pensioenbesparingen, honderden miljarden. Ja. Dus, eh, maar de waarom zou Nederland geen verliezen? Ja, ik, ik zie er ook geen enkele reden toe. Hè. Maar we moeten ons gewoon niet zo opwinden over die uh, kredietbeoordelaars. Of ze nou uh, triple E verlagen naar double E of niet. Uh, het doet niets af aan het feit dat Nederland toch een hele sterke economie is. En ik denk nog steeds een veilige haven voor internationale beleggers. Ja, dus Jan is de Jager zou zich daar niet zo druk over moeten maken. Zou dit het moeten negeren dan? Nou, Hij gebruikt dit gewoon als een gelegenheidsargument. Hij zegt: Nou, dan, dan verliezen we onze triple E-status. en dan moeten we 4 miljard extra rentelasten betalen. Dat lijkt me onzin. Daarnaast is er natuurlijk wel een goede case voor uh, echte hervormingen die de groei bevorderen. En dat wil Jan Kees de Jager ook hoor. Maar hij moet de goede argumenten gebruiken. Ja, maar waarom zou hij overdrijven? Ja, om, om, om toch uh, het argument te winnen, denk ik. En, uh, Welke uh, argumenten? Het argument dat er uh, hervormd moet worden. en dat er ook. Uh, uh, voor wat betreft de overheidsfinanciën verandering moet komen. en dat het begrotingstekort omlaag moet. Ja, maar dat moet ook, want we zitten namelijk ver boven de 4 procent. Ja, en, uh, en we mogen er 3 hebben van Europa. 3 procent. Ja, en... en we hebben nou juist de afgelopen jaren. met het oog op de Grieken, de Portugezen, de Italianen en de rest ervoor gepleit dat er strenge maatregelen moeten volgen als landen buiten die 3% vallen, dus absoluut, ook wijt. Absoluut, en dus dat die triple E-rating is een gelegenheidsargument. Het Europese argument is een veel sterker argument, want je kunt moeilijk streng zijn ten opzichte van de zuidelijke landen, terwijl je zelf niet aan de voorwaarden voldoet van die 3%. Dus dat is een veel sterker argument om werk te maken en dan het liefst met de groeibevorderende maatregelen die er ook voor zorgen dat het tekort wat omlaag gaat. Ja. Omdat er op dat front echt wat gedaan moet worden. Stel nou dat dit kabinet bij de onder handeling in het voorjaar nadat uh, over een week of twee die CPB-cijfers bekend worden, of trouwens over een week, um, de hypotheekrenteaftrek op de helling zet. Is dan het probleem opgelost? Hebben we dan weer een AAA-status? Nou, dan denk ik dat de kredietbeoordelaars dat heel gunstig zullen bezien, omdat je dan op de uh, middellange termijn uh, toch ook daar de voordelen van ziet, zowel in de economische groei, want een grote onzekerheidsfactor gaat weg, en op termijn ook uh, in de overheidsfinanciën, omdat dan de hypotheekrente aftrek ons wat minder gaat uh, kosten. Ja, ook dus als mensen zeker... daar op korte termijn door getroffen zullen worden en dus minder gaan uitgeven. Ja, dat, dat kan een korte termijn impact hebben, maar als je de onzekerheid vermijdt, iedereen weet waar die, waar die aan toe is, iedereen zijn berekeningen kan maken, hoe gaat het mijn welvaart uh, beïnvloeden, dan kan men vervolgens ook weer verder. Hè. En dan zal het niet uh, in één klap verdwenen zijn, hè. er zijn allerlei maatregelen die de overheid neemt die de koopkracht van de Nederlandse burger uh, negatief beïnvloeden, ja. ook nu nog, dus uh, het, het zal niet omeens uh, hosanna zijn in de consumptie, maar je kunt in ieder geval het pad omhoog weer vinden. Dus bezuinigen en hervormen, dat is en dan behouden we die AAA status. Ja, maar nogmaals, relativeer die triple-E-status nou een beetje. Het gaat erom dat wij het vertrouwen van beleggers uh, weten te behouden. Ja. En uh, gegeven de sterkte van onze economie en onze welvaart uh, hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Nou, dan hoef je ook niet te hervormen. Jawel, om, omdat ook die beleggers op de lange termijn kijken naar de kracht van de Nederlandse economie. En die kracht is goed, maar dat betekent niet dat er geen onderhoud nodig is. En er nee, maar... zijn een aantal zwakke plekken. Elke economie heeft wel een zwak plekje. En daar moet je aan werken. Maar goed, als die economische status allemaal niet zo belangrijk is, dan is dat dus ook niet zo belangrijk. Nou, ik, ik denk het wel. Kijk bijvoorbeeld naar Oostenrijk, Een Mooi voorbeeld. In januari afgewaardeerd. Uh, op zich een hele sterke economie. Veel betere overheidsfinanciën dan Nederland nog. Maar wat zie je? Er is één risicofactor. Ze liggen tegen Oost-Europa aan. De Oostenrijkse banken hebben veel geïnvesteerd in Hongarije en andere Oost-Europese landen. Dus dat is een risicofactor. Dus dat geeft uh, minder vertrouwen bij beleggers. Dus de rente loopt op. Dus de kredietbeoordelaar uh, waardeert af. Nou, bij ons is die risicofactor de uh, hypotheekschuld. Dus daar moeten we wat aan doen. Als we dat uh, uh, goed aanpakken dit voorjaar. Nou, dan lopen we op dat gebied geen risico. Goed. Ivo Arnold, hoofdleraar Economie aan de Erasmus Universiteit en aan de Rijn Nijrode Business University. Ik dank u wel. Graag gedaan. Connotus again, Naki de Molos again, Lamon, Abada, la Mola, Abada, denyen neni ndo ni la modenye joni nye la modenye fanta banta la modenye nau manyane ma kala monye poni nedo mala mo korodon u joniye la modenye neni ndo ni la modenye ni wolo teni bi bolo hika na dikata la mo la inde mani bi bolo dikata la won la denje mani dikatalamu la ovena nindu sokasie ovena ni sonjae sa a so so so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 Ja, nu de rook van de liberalisering van de postmarkt is opgetrokken... is het tijd om de balans op te maken. Was die liberalisering van die postmarkt nou een succes of een mislukking? Sander Bartling zocht en vond het antwoord. Binnen Nederland werd er gedacht dat uh, ja, wat meer concurrentie op de postmarkt... goed zou uitpakken. En dan zeg ik toch wel weer van ja, we hebben er 200 jaar over gedaan... om erachter te komen dat publieke dienstverlening toch een taak van de overheid is. Dat heeft zich bewezen de afgelopen jaren. Consumenten zoals u en ik hebben er helemaal geen ene fluit aan gehad. Helemaal niks. De aanzet tot de liberalisering van de postmarkt dateert al van eind jaren tachtig. In de jaren negentig begon de postmarkt te krimpen. Vanwege de concurrentie door e-mail. In 2009 liberaliseerde toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk de markt volledig. Daar heb ik uh, een beetje mee gehad reuzelt zelfs. Ik kreeg veel kritieken in de Kamer toen. Van doe het nou, gooi die markt nou open. Want het is zo fijn voor cent en voor selectmail. En TNT is een monopolist. En ik heb dat twee keer tegengehouden. Omdat ik gezegd heb dat de beginselakkoord... de afspraken die er waren over die arbeidsvoorwaarden... dat die gewoon veel te slap waren. Uh, en uiteindelijk zonder die uh, met handtekeningen... Uh, en ook met een wettelijke stok achter de deur... juridisch hard op papier... En toen hebben we gezegd, nu vinden we het verantwoord om die markten open te stellen. Want dan kunnen die bedrijven ook gaan toegroeien naar zo'n cao. Overal moest tegelijkertijd geliberaliseerd en geprivatiseerd worden. Dat is geen goed georganiseerd proces. Maar hoogleraar Economische Wetenschap aan de Universiteit Utrecht Hans Schenk... heeft vraagtekens bij de liberalisering van de Poolse markt. Sterker, hij zet vraagtekens bij het fenomeen liberalisering zelf. Het grootste probleem is dat je vervolgens de, de organisatie, in dit geval Post, echt de markt opstuurt. Nou, dan gaan ze naar de banken, dan gaan ze naar de financiële markten. Daar gaan ze allerlei contracten afsluiten die later als een modesteen om de hals blijken te hangen. Uh, dan kun je niet meer uh, gunstige CAO's afspreken met, uh, met de werknemers en de vakbeweging. Daar begon dus een uh, enorm gevecht uh, tussen, uh, tussen die bedrijven. En uh, wij constateerden simpelweg dat uh, uh, een flink deel van de, van de postmarkt, nou werkte op basis van arbeidsvoorwaarden, waarvan wij zeiden van ja, dit, dit kan absoluut zo niet. Dit is, dit is uh, ver beneden het niveau Ver beneden ook het wettelijk minimumniveau. Dat is in hoofdlijnen uh, waar het mis is gegaan en wat er is gebeurd. Maar dan heb ik het wel over een periode van, ik denk wel een jaar of tien. Zegt Egon Groen van FNV Bondgenoten. Wat dan weer ten stelligste ontkend wordt door Heiko Meijering van Postbedrijf Cent. Ja, Ik geloof niet dat de concurrentieslag er een is die gebaseerd is op de verloning van onze bezorgers. Uh, wij betalen onze bezorgers conform het minimumloon. En wat zegt de postbezorger eigenlijk zelf? Dit... Het is bruto pakweg 25, 26 euro. En dan ben je pakweg 5, 6 uurtjes mee bezig. Terug naar de liberalisering. Volgens econoom Hans Schenk heeft de concurrentie op arbeidsvoorwaarden als oorzaak dat het postbedrijf in handen is gevallen van activistische aandeelhouders. Activistische aandeelhouders, dat zijn vaak hedgefondsen of private equity bedrijven die eh, totaal niet geïnteresseerd zijn in de intrinsieke waarde van jouw bedrijf... of om het zo te zeggen in datgene wat jouw bedrijf daadwerkelijk... aan productiviteit, aan serviceverlening op kan hoesten... die uitsluitend geïnteresseerd zijn in eh, de quick buck. Hè, het op korte termijn weer met winst verkopen van hun aandelen. Nou, dat uitzeg in het eh, opsplitsen van bedrijven... Eh, en verder opsplitsen van bedrijven in hapklare brokjes... die makkelijk doorverkocht kunnen worden op de financiële markten. Dat is nu ook wat, eh, wat de post in Nederland, en post TNT, natuurlijk prachtig speelt. Was het een hoofdpijndossier? Nou, het was wel het moeilijkste wat ik moest doen. Als ik nu nog wel als een postbode zie, dan... af en toe heb ik pijn in mijn buik van, hebben we het goed gedaan? Maar ik geloof uiteindelijk met... De afspraak over betere arbeidsvoorwaarden. ja, dat dat competitie. Uh, iets meer uit mensen haalt. En ik denk ook dat het goed is dat bedrijven. onderling scherp gehouden worden in. Ja, wat verandert er, hoe pas je je aan en wat wil de klant echt. Degene die ervan geprofiteerd hebben, maar dat zijn ook werkelijk de enigen. dat zijn de bedrijven die grote hoeveelheden post verzenden. Uh, en dat zijn uh, over het algemeen banken en verzekeraars. Die hebben een kostenbesparing kunnen realiseren waar u en ik nooit iets van terug hebben gezien. Die hele post heeft zich over 200 jaar ontwikkeld tot een bijna monopoloïde onderneming. Dat is zo gegaan dat het heel inefficiënt is om vijf postbedrijven in één land te hebben. Op het moment dat je gaat zeggen, we moeten een nieuwe toetreding eh, moet mogelijk maken... zou er eigenlijk iets heel fundamenteels veranderd moeten zijn om dat te kunnen waarmaken. Dus dat betekende dat die partijen die wel meededen aan dat spel, de nieuwe toetreders... ook nou konden denken, ja, hier, we gaan terug naar een situatie van 200 jaar. Er is geen enkele reden om terug te gaan naar een situatie van 200 jaar geleden. Maar we krijgen wel de mogelijkheid, dus we doen mee... om ons straks weer aan de monopolist te kunnen verkopen tegen een goed bedrag. De was dat van Sander Bartling. En morgen een postbode die ze dagen telt en aftelt tot het einde van zijn vak. Het was mooi werk, maar ja, het houdt op te bestaan. Dus nog eh, 45 dagen te gaan, dan gaan de weekenden er nog af. Ja, dat is gebeurd. Dat dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Nederland. at .nl. Straks gaat 73.000 vierkante meter beton... de radioactiviteit in de zee bij Fukushima bedwingen. Bij is het van Henk Spaan. De Eurostar van Brussel naar Londen was een trein vol Engelsen. Een niet onbelangrijk detail. Terwijl we door de kanaaltunnel raceten... las ik een boek dat te slecht was voor alle woorden die erin stonden. The Altar of Bones heette het. Bij aankomst liet ik de half onuitgelezen thriller in de trein liggen. Ik had buiten de Engelsen gerekend... Meneer, meneer, u vergeet uw boek, riepen ze. Geef niet, geef niet, riep ik terug op de vlucht voor het gedrocht. De Engelsen konden het zich niet voorstellen dat iemand expres zijn boek in de trein liet liggen. Een Nederlander had het vlug in zijn tas gedouwd. Ha, een gratis boek, zou hij denken. Engelsen houden van cultuur. Daarom is bijvoorbeeld de Antiques Roadshow zo'n enorm succes. Het programma is een triomf van het bewaren. Een dag later schuifelde ik door de Royal Academy, kijkend naar de Yorkshire landschappen van David Hockney. Dag in dag uit komen tienduizenden Engelsen uit heel het land naar Londen om naar schilderijen uit de provincie te kijken van een levende Engelse schilder. Dit is in Nederland onbestaanbaar. Ten eerste hebben wij zo'n schilder niet. Ten tweede missen we de cultuur van verzamelen, bewaren en bewonderen. Er is één zaal in die expositie van honderden meesterwerken die me de adem benam. Hij hing vol schilderijen zonder titel. Ze waren alleen gedateerd. 4 januari, 8 januari, 9 januari, 14 januari en zo door tot in mei. Tientallen landschappen die de lente van 2011 in Yorkshire beschreven. Een meesterproef. Ik had er een recensie over gelezen in de Volkskrant van Ene Pontse... Een zuinige, zurige bespreking door een lul die doorgaat voor gezaghebbend. Dat zegt alles over het niveau van de kunstkritiek bij ons, van de kunst zelf... en over het feit dat de twee grootste musea die we hebben al decennia lang dicht zijn... en niemand die ervoor wordt opgehangen, gevierendeeld of gekruisigd. In spaan was dat morgen. Het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis.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 And if you ever leave me, baby, I won't take you. De Radio 1CD van deze week, Chris Isaac met Live It Up. Het is vier minuten voor half tien en hij zit nog steeds naar de Cairo op Radio 1. De eigenaar van de Japanse Fukushima-kerncentrale wil over een oppervlakte van 73.000 vierkante meter beton op de radioactieve zeebodem storten. Dit om verspreiding van radioactieve deeltjes in de grote oceaan tegen te gaan. Jorien De Lege, goedemorgen. Goedemorgen. U bent straling van Greenpeace. Uh, gaat het helpen? Um, nou ja, dat is maar zeer de vraag. Het is nog nooit eerder gedaan, dus dat weten we eigenlijk niet. Maar het klinkt als een uh, nogal draconische maatregel, moet ik eerlijk zeggen. Waarom doen ze het? Nou, wat TEPCO zelf zegt, is uh, dat op een gegeven moment het scheepvaartverkeer weer hervat zou moeten worden. En ze zijn bang dat de schroeven van die schepen uiteindelijk de zeebodem, waar veel radioactiviteit op is neergedwarreld, uh, weer zal omwoelen en daardoor radioactiviteit weer in het zeewater terecht zal komen. Ja, maar op ja. die zeebodem leeft, leeft toch ook van alles? Ja, en daarna niet meer. Ze maken er dan in principe een soort snelweg van. Ja. En uh, op de snelweg weten we allemaal, uh, zit niet zo heel veel leven. Nee, maar goed, dat leven, dat is natuurlijk ook. Het geeft licht nu, denk ik, of niet? <laughs> Nou, het probleem met straling is uh, dat je het niet kan zien, voelen of ruiken. Dus ogenschijnlijk uh, is er niet zo heel veel aan de hand met het zeeleven voor de kust van de kerncentrale. Uh, dat gaan we eigenlijk pas over tientallen jaren gaan we merken wat voor effecten dat op uh, de zee zelf zal hebben. Maar vooral ook op uh, de mensen die eten uit die zee, het zeewier, de vissen. Ja, maar goed, die Japanners die eten nogal veel uit de zee, met name ook zeewier. En dat groeit op de bodem, maar de vraag is of je dat nu kan eten daar nog. En dus of het iets uitmaakt of je het volkiepert met beton. Ja, dat vragen wij ons dus ook af. Uh, zoals ik al zei, het lijkt een nogal uh, draconische maatregelen. En bovendien 73.000 uh, vierkante meter, dat lijkt heel veel. Maar het is uiteindelijk maar 14 voetbalvelden. En als je gaat kijken naar uh, de oppervlakte van de oceaan... en het gedeelte wat besmet is geraakt... dan is het natuurlijk een druppel op de groeiende plaat. Dus ja. ik vraag me een beetje af hoe goed dit doordacht is, dit plan. Uh, en met de vraag stellen is een beantwoorden ook. Hoor ik aan uw stem. <laughs> Nou ja, je zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen waarom ze geen Nederlandse baggerschepen inhuren. Dan kunnen ze de bodem daar ook schoonmaken. Dat is ook niet fantastisch voor het milieu, maar dan heeft het daarna wel een kans om uh, het leven weer op te pikken. Ja, zou dat niet veel duurder zijn? Misschien, maar is dat een argument in dit soort zaken? Dat is een goede vraag. Ja, ja, ik denk, ik denk dat u wel weet wat ons antwoord daarop zou zijn. Ja, u vindt van wel. Maar goed, u hoeft ook de rekening niet te betalen. Dus dat is makkelijk praten. Nou ja, de rekening wordt op dit moment betaald door de Japanners. Die hebben nooit om een kerncentrale gevraagd, maar die moeten nu wel miljarden betalen voor de opruiming van de schade. Als ja. dat zelfs al kan. Dus dan kun je je afvragen of een baggerschip inhuren dan zo verschrikkelijk ingewikkeld is. Ja, gaat u nou contact opnemen met de Japanners en zeggen: joh, luister eens, we hebben een paar van die mooie baggerbedrijven in Nederland. Uh, huur die in. In plaats van dat je de zeebodem volstort met beton, waarbij je nog maar moet afwachten of het überhaupt helpt. En het oppervlakte dat jullie gaan gebruiken, is veel te klein? Nou, we hebben een Japans kantoor. Die, ja. uh, die kan daar ongetwijfeld uh, veel meer zinnige dingen over zeggen. Het bericht van Tepco was heel sumier. Uh -huh. En zoals ik al zei, het, het klinkt zeer twijfelachtig of het gaat werken. Maar ja, misschien hebben ze een punt. Het is wel zo dat uh, beton inderdaad uh, straling kan tegenhouden. Dat wordt vaker gebruikt. Ja. Maar om nou de hele zeebodem te gaan volstorten... dat, dat lijkt me wat overdreven. Jeroen De Leeg, stralingsdeskundige van Greenpeace. Beetje de nieuwe Diederik Samsom eigenlijk, hebben jullie? <laughs> Daar geef ik geen commentaar op. <laughs> Hartelijk dank. Het ja, is dus, bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op Kairo.nl En zometeen na het nieuws van half elf gaat u luisteren naar Prem Radar Kishoen, Ergens in Nederland met een bus. Ik heb geen beeld, Prem. Ik heb geen idee waar je uithangt. Oh, de webcam moest al aan zijn. Maar weet je wat leuk is? Wat, weet je wat boven- en buitenaardse fysica is, Sven? Um, iets met buitenaardse leven misschien? Nou, dat dacht ik dus ook. Maar het heeft gewoon te maken met fysica voor satellieten en dergelijke. En waar ik zeer vereerd ben, ik heb ingenieur Koen Groen... dat is de voorzitter van de afdeling technische fysica van het KIVI. En Paul Wesselius, u, u bent geridderd eigenlijk, meneer Wesselius. Ja, ook dat. Dus wat moet ik zeggen, ridder in de orde van... De officier zelfs. Officier in de orde van... Oranje Nassau. Oké, okay, en, en die is astronoom. En we gaan het echt hebben nadat we gisteren geraasd en getierd hebben. Gaat het vandaag echt over de schoonheid van de wetenschap. Wat je ermee kan bereiken vanavond is er een congres. En we gaan echt allerlei Het wordt erg, erg, erg leuk. Ik verheug me erop voor een dombo als ik, Sven. Een alfa-jongen om met zulke erudite mensen te mogen spreken. Maar natuurlijk krijgt u eerst het burgondi stemgeluid van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een reeks aanslagen in Irak zijn zeker 50 doden gevallen. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen in de hoofdstad Baghdad. Vooral politie en veiligheidstroepen waren doelwit. Ook bij overheidsgebouwen, scholen en restaurants waren explosies of schietpartijen. In Moskou is een grote betoging aan de gang van aanhangers van premier Poetin. Tienduizenden mensen lopen door het centrum naar een voetbalstadion. Op 4 maart zijn in Rusland presidentsverkiezingen en Poetin is de gedoodverde winnaar. In het westelijk havengebied van Rotterdam is broei ontstaan in een silo met meel. De brandweer is er met groot materieel naartoe. Door de sterk oplopende temperatuur kan de silo van ADM in Europoort ontploffen. Op het Eselmeer wordt verder gezocht naar de bemanning van een gezonken bootje. Dat kwam, <coughs> pardon, kwam gisteravond in moeilijkheden zes kilometer uit de kust van Den Oever. En als de twee mannen in het bootje in het ijskoude water terecht zijn gekomen... hebben ze niet veel kans, zegt de kustwacht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 NTR Premtime Prem Radakation. Het is Toegepaste en theoretische fysica, boven- en buitenaardse fysica. Deze woorden las ik in verband met de congres vanavond... door het Koninklijk Instituut van Ingenieur. Buitenaardse fysica, net als Sven Kokkelman net, moest ik meteen denken aan E.T., Star Wars en andere science-fiction films. Totdat ik begreep dat boven- en buitenaardse fysica... gewoon te maken heeft met natuurkunde boven de aarde en in de ruimte. En hier luisteraars ging een wereld voor me open. Wij Nederlanders zijn er ook nog redelijk goed in... Dus dacht ik, weet u wat, vandaag gaan we in Primtime op onderzoek... naar toegepaste en theoretische boven- en buitenaardse fysica. Wat is het, wat kan je ermee, verdienen we er geld mee en veel meer. En u kunt mij helpen. Heeft u er verstand van en kent u een voorbeeld... van hoe deze wetenschap Nederland tot grote hoogte doet stijgen? Bel me en vertel het ons. 0800-121, primtimeapenstaartntr.nl of twitter naar Hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Engineer Koen Groen, de fysica heeft u niet geholpen tegen die verkoudheid, hè? Nee, daar zijn uh, hele andere wetenschappen voor nodig, maar... <laughs> Oké, okay, wat, wat is toegepaste fysica dan precies? Het toegepaste fysica, dat is een, een vakgebied waarbij je uh, principes uit de natuurkunde, uit de lichttheorie, uit de elektriciteitstheorie, uh, toepast op... Uh, Zeg maar het dagelijks leven. Oké, okay, en theoretische fysica? En theoretische fysica, dat is de fysica... die uh, uh, verschijnselen die je probeert, uh, die, die, uh, die, die, die je ontdekt... Uh, probeert te verklaren met een, met een theoretisch model. Je probeert te verklaren hoe iets, uh, hoe iets kan ontstaan. Je kan... Dus zoiets als zwaartekracht, ja. een steenvalt, hoe ja. komt het? En... Hoe komt het, enzovoorts. Oké, okay, ja. en als je dan ja. gaat toepassen nadat je hebt ontdekt hoe die steen valt... ga je dat proberen te gebruiken in bijvoorbeeld... Uh, techniek, bouwen. Ja, ja, dat gebeurde al heel, heel vroeg. Bijvoorbeeld ja. uh, een hele vroege toepassing van zwaartekracht is al uh, een waterrad wat je laat aandrijven door vallend water. En wat is dan bovenaardse fysica? Ja, de bovenaardse fysica, dat is uh, de fysica die wij gebruiken in, uh, in satellieten. Ook om satellieten te bouwen. Uh, ook de meetinstrumenten die we in satellieten plaatsen, die hebben voor een heel groot deel, bijna denk ik voor alles toch, fysische principes. Uh, het maar gaat dus daarbovenaardse bovenaardse fysica, dan zeg ja. je bijvoorbeeld, daar is ja. geen zwaartekracht. Dus hoe werkt het daar in de ruimte? Uh, daar werkt het uh, in feite net als op aarde. Uh, oh. Je kan ook zeggen, in, in zo'n satelliet zit bijvoorbeeld een, een grote radioontvanger die radiosignalen uit het heelal opvangt. Uh, er zit een grote maar er is dus in. Maar ja. er is dus echt geen verschil tussen zeg maar, fysica op aarde en fysica in de, in de ruimte? Nee, gelukkig niet, want uh, uh, dat geeft ons de mogelijkheid om ook de ruimte te onderzoeken. Okay, en, en dan en... kom je dus op het gebied van de theoretische fysica. En wat is dan de buitenaardse fysica? De buitenaardse fysica, dat is de fysica van, het, van de kosmos zelf. Uh, hoe draai je sterren om uh, um elkaar heen? Hoe zijn ze gegroepeerd in melkwegstelsels? Okay, hoe en dan... bewegen die melkwegstelsels? En dan gaan we Waar naar... komen ze vandaan? Enzovoort. Uh, en dan gaan we naar de astronoom <laughs> ja. Paul Veselius. Uh, u, u, u, u, was, u bent bijzonder... Wat, wat, wat, wat doet u nu? Want u bent al twee jaar gepensioneerd. Ik ben zelfs al sinds 2005 gepensioneerd. Oké. Okay. Ik geef dus heel veel populaire lezingen en ik geef cursussen. Uh -huh. En dat is eigenlijk de voornaamste bezigheid die ik nu heb. Maar, maar, maar u heeft dus geen fysica gestudeerd? Ik heb, uh, als je, ik heb sterrenkunde gestudeerd in Amsterdam. En als je sterrenkunde studeert, dan is dat eigenlijk voornamelijk natuurkunde. Okay, die sterrenkunde en sterrenkunde is maar een bijzaak ten opzichte van de natuurkunde. Maar waarom zitten we vandaag in Groningen? Wat is Groningen zijn plek in deze hele fysica en, en, en nou, sterrenkunde? Toevallig migreerde ik naar Groningen om hier te promoveren. Toen ben ik bij ruimteonderzoek gaan werken. En de ruimteonderzoekafdeling hier in Groningen... waar ik een tien jaar lang het hoofd van ben geweest... die zijn gespecialiseerd in infraroodsatellieten. En we hebben een deelgenomen aan een aantal infraroodsatellieten. De laatste die vliegt nu nog, genaamd Herschel. Daar geef ik vanavond ook een lezing over. En die Herschel is echt een van de alle de ingewikkeldste, moeilijkste satellieten... die ooit gemaakt zijn door technici samen met astronomen. Maar, maar wat is dat nou? Is dat dan nog een telescoop? Dat is in principe een telescoop van 3,5 meter... wat je ver, kunt vergelijken met een groot oog... Maar zitten niet, wij kijken niet bij zichtbaar licht... maar we kijken bij een veel verder naar het infrarood gelegen gebied. Het zogenaamde submillimetergebied. Okay, die Hubble, dat is de grootste telescoop, toch? Nee hoor. nee hoor, Hubble is maar anderhalve meter en <laughs> wij doen het met drieënhalve meter. Hubble is een kleintje ten opzichte van ons. <laughs> maar, maar Hubble is een telescoop die gewoon kijkt, maar van u is het een telescoop. Nou, licht is alles, hè... De, Hubbel kijkt nou juist wel bij licht. Ja. En wij kijken nou juist niet bij licht. Wij kijken namelijk in het verre infrarood, bij warmtestraling. Maar ja, dat is eigenlijk al onder de hand koude straling geworden. Want we ja. zitten heel ver weg Maar wat zie je dan? Wat, wat zie je dan als je door die hi-fi kijkt? Nou, wat wij vooral met high fi doen... is dat we kijken naar lijnen van moleculen en atomen. Maar vooral moleculijnen. En die moleculijnen vertellen ons dan iets over... Nou ja, eigenlijk alle objecten die je maar wil in de, in, de, in de ruimte. Dat kunnen planeten zijn, dat kunnen sterren zijn, dat kunnen vooral stervormingsgebieden zijn. En daar leren we dan. Heel gedetailleerd, hoe, hoe, hoe is de druk daar, hoe is de temperatuur daar, wat is de chemische samenstelling. Dat kunnen we allemaal met die hi-fi afleggen. Oké, okay, wacht even. Dus die Herschel, dat is die satelliet, die, die, die ja. grote uh, kijker, zeg maar, van 3,5 meter. Daarin zijn er verschillende, uh, het dat zijn drie dingetjes. één van die drie is die hi-fi. Juist. En daar is Groningen nu de coördinator van. Groningen heeft daar de principal investigator, zo heet ja. het, van geleverd. De heer Thijs de Grauw. Ja. En die meneer Thijs de Grauw, die is nu directeur van ALMA in uh, Chili. En dat is een van de meest prestigieuze... Op dit ogenblik bestaan de projecten van astronomen. Maar wat, ik dus, wat we dus, kennelijk dus... Dat toont wel aan dat Groningen hier een wereldleider ja. is. Ja, ja dus, dus het grappige is, we zijn op een plek... want ik begreep dat er zo'n 25 instituten uit 12 landen meedoen... en ja. Groningen is daarin zeg maar de baas. De baas, ja. Ja, echt waar, hier in ja, het volgende orde. Ja, echt ja en, hoor, echt en, waar. Hè? En, en we mogen daar best trots op zijn. Dat mogen we zeker. En ik denk ook dat de groep die we hier hadden... gedeeltelijk zijn de mensen ook al naar die Alma gegaan. Aha. Dat was ook op dat gebied toen een, de beste groep van de wereld... durf ik wel te zeggen. En merk je dan ook dat studenten naar Groeningen komen... meneer Groen, om, om dan hier te komen studeren... omdat we zo voorlopen? Ja, vroeger hadden we wel eens... Uh, toen, toen werkte ik ook op het op faculteitsbureau... en ja. hield dus ook de aantallen studenten wel in de gaten. En toen zeiden we... nou jongens, iedere geslaagde lancering... dat levert weer 15 studenten op. En, en zijn er alleen Nederlanders... Of over heel Europa? Op dit moment zijn het studenten uit heel Europa. En, en verder buiten hoor. Daar, uh, ja. Groningen heeft echt een wereldnaam. Maar op, is, is, is op fysica gebied. als studeerrichting of astronomie nog populair? Nou, astronomie ja. is tamelijk populair. Van fysica weet ik het niet. Maar de astronomie, daar is een paar jaar geleden een klein dipje in geweest. Maar de laatste jaren trekt dat weer sterk aan. En het blijkt bijvoorbeeld, in Nijmegen is dat gebleken dat sterrenkunde ook een enorme aantrekkende kracht heeft voor in het algemeen natuurkundigen. Ja. Die willen graag daar sterrenkunde bij hebben. En, en, en, en vrouwen en mannen, zie je dat? Want ik heb de laatste uitzending gemaakt dat er steeds meer meiden op de universiteit komen. Ik kijk. Ja, uh, nou, vroeger was de verhouding, uh, lag de verhouding heel scheef. Dat wil zeggen, er waren veel mannen... En, en heel weinig vrouwen. Tegenwoordig gaat het al meer in de richting van 50-50. En uh, eerlijk gezegd, die meiden die doen het hartstikke goed. Hoor. Nou, wat ik kreeg van Marike <laughs> Leeuwen is er nu een tweet, geloof ik, nu op Primtime Radio 1. SRON, Wat betekent dat trouwens? s -r -o n Stichting uh, uh, Ruimteonderzoek Nederland, maar we noemen het tegenwoordig Nederlands Institute for Space Research. <laughs> ja, dan nou, nu echt. Ze, let, let op, nu, uh, Sron Groningen, met een beetje mazzel begrijp ik straks wat mijn echtgenoot eigenlijk doet. Marieke Louwen. Dus, <laughs> ja, die ken ik. Ja, ja nu is mijn, mijn, mijn vraag ook nog, luisteraars, werkt u in de toegepaste theoretische boven- of buitenaardse fysica en wilt u er wat over kwijt? U mag langskomen, we staan voor gebouw J1 bij de Universiteit van Groningen. Dat is op een landlevenhedenstraat hier. Maar u mag natuurlijk bellen 0800 1121 printime apenstraat ntrnl of twitter naar hekje Primtime Radio 1. Don't know much about the French I took ja, ik draaide dit, want um, u, u, meneer Groen, u bent, al, u, u bent voorzitter van die afdeling Technische Fysica van het uh, Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. Vanavond hebt u dat congres in Breukelen. Ja, in Breukelen, ja. uh, uh, uh, Is er voor een leek als mij, is het interessant om langs te komen? Ja, ik denk het wel. Ja, want uh, uh, er zitten wel specialisten in de zaal, maar toch het is, een, uh, is eigenlijk iedereen daar welkom. En zijn er nog kaarten? Hoe moet ik maar aanmelden? Ja, uh, uh, nou, aanmelden, dat, uh, dat kan... Kom via de website, kan trouwens nog steeds de website van het Kiwi. Maar uh, het is ook voldoende om naar Hotel Breukelen uh, te komen. En uh, uh, We beginnen om half zeven, is de zaal open. We beginnen om zeven uur. En, en, en moet ik betalen of is het gratis? Uh, leden van het uh, Kiwi uh, die kunnen er zo in. Uh, ja, andere mensen, daar hebben wij een, een uh, 30 euro. Oké, okay, en waarom is het... Ik heb een voorbeeld nodig waarom het voor uh, uh, Marianne... Uh, uh, die is echt een alfa meisje. waarom het voor haar interessant is. Ja, het is, uh, het is avontuurlijk. Het is, het is uh, mooi om te zien. Er komen, uh, het is een, een, een geweldige wetenschap om, uh, om, ja, om, je, om je mee te ontwikkelen. Het, uh, het, zijn, het zijn verhalen die... Uh, ja, het is wel techniek ook. Maar er zit ook een heleboel, uh, ja, voor mij ook, uh, avonturen romantiek omheen hoor. Maar <laughs> met een groen kunt u me wat, ja. wat voorbeelden geven van de spin-off van die fysica in de dagelijkse praktijk. Ja, uh, daar, uh, nou bijvoorbeeld de hele micro-elektronica. Ik weet niet of je de vroegere pacemakers kende. Ja? Die hadden een gewicht van uh, drie, vier kilo. Tegenwoordig heb je ze netjes onder je huid. Nou, dat is een spin-off. Van die, van, die, van die ontwikkeling. Uh, een andere, dat ligt dan weliswaar op een heel ander vlak. Maar bijvoorbeeld uh, de grote versnellers in Genève ja. hebben ervoor gezorgd dat we internet hebben. Uh, internet is een uitvinding van het CERN in Genève. En zo zijn er tal van toepassingen op het gebied van materialen. Zelfs het, het slijklaagje Teflon in je, in je, in je antibaklaagje ja. is af van de ruimtevaart afkomstig. Maar, maar in die dus, fysica, dus wat, kijk, we, we zitten nu in een discussie van waar moet ons geld naartoe? Hoe zit hè? onderzoek en wetenschap? Ja. Wordt vaak onder populisme onder druk gezet van waarom onderzoek je nou iets wat nutteloos is? Uh, die fysica, die, die, dat, dat, dat, dat is eigenlijk de wetenschap van hoe de, de natuur in elkaar zit. Ja? Dat, dat is, leidt niet altijd tot resultaat, toch? Nee, niet altijd, niet direct. Uh, soms moet je een tijd wachten op. Uh, op, op een toepasbaar resultaat en soms komt het er niet, maar dat weet je nooit van tevoren. Het kan wel zijn uh, ik, dat, dat je dikwijls honderd jaar moet wachten voordat er iemand zegt van, hey, maar dat kunnen we daar ook voor gebruiken. Dat wel. En benen we serieus daar? Oh, sorry, gaat u Ja, nee en, uh, ja, dus dat is onvoorspelbaar, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je het niet moet doen. En ik denk ook dat je mensen, de wetenschappers... daarin te vrije hand moet laten. Je moet dat niet... Het valt nooit te, af te dwingen. Nee. In, in dit geval. Je kan wel zeggen van, we gaan daaraan werken. En dan kan je er een hoop geld in stoppen. En dan zal het misschien ook wel lukken. Maar... Die, die ene vleug creativiteit ja. ja, die is denk ik toch niet met geld te koop. Maar meneer Veselius, wat, daarin is dus onderwijs en dingen zoals Vanavond van belang. Want je, je, dat publiceren, dat, dat leidt weer tot, tot nieuwe inspiratie. Ja, dat klopt. Um, en wat ik dus vooral nu de laatste tijd doe... is te op, proberen om de kennis die ik heb opgebouwd in de loop van mijn uh, carrière... over te dragen aan ook echt mensen die er tot nog toe... Net zoals dan hier in Alfa er niks ja, van afweten. Ja. En ik merk op dat ik er ook een hoop natuurlijk van leer. Want ik moet steeds weer andere woorden kiezen. Ik moet ja. alle vaktermen proberen te vermijden. Maar als je dus goede woorden kiest... als je dus goede vergelijkingen gebruikt... die mensen uit het dagelijks leven kennen... dan kun je dus heel goed uh, dat wat ik dan aan kennis heb overdragen. En dan vooral, ik doe het dan met de astronomie. En de astronomie spreekt natuurlijk vrij gemakkelijk dat de verbeelding... iedereen kent het uitspansel, hoewel ja. het in Nederland... niet zo erg goed te zien is. Ja. En, en vooral ook... Uh, zeg maar de meest fundamentele ontdekkingen... van de laatste tijd... in de algehele natuurkunde... die hebben plaatsgevonden in de astronomie. Ja. En met name dan... waar die professor Salim Zaroubi over praat. Vanavond, ja. dat is een van de, is de, dus, de van Dat de is spreek, dus he? die donk, zogenaamde donkere energie. Het feit ja. dat... He, de, we hebben een Big Bang gehad, alles vloog uit elkaar. Maar ja, het is zwaartekracht. Dus op een gegeven moment zou dat af moeten remmen. Ja. En nu blijkt dat onze stomme verbijstering sinds 1998 dat helemaal niet afremt. Het gaat steeds verder weg. Ja. Niemand snapt waarom hoor. Donkere en? energie heeft geen mensen een idee wat dat nou ook maar in de verste verte moet voorstellen. Maar het gaat wel steeds harder. Dat en op het, het moment we dat we dat ontdekken, zullen we misschien minder afhankelijk worden van olie. Uh, nou, in ieder geval, uh, als we ooit de door krijgen wat hier aan de hand is, is het niet onmogelijk. Maar voorlopig lijkt het me niet waarschijnlijk dat we daar ja. ook technisch iets mee zouden kunnen doen. Maar dat lijkt me ver weg op nou, dit ik, ogenblik. Ik, ik, is, ik heb een, een luisteraar die ik altijd ontzettend leuk vind: dat is een 82-jarige man. Die is ontzettend slim. En ik ben benieuwd, want volgens mij is hij ook een Alfa-mannetje. Meneer Van Rest, goedemorgen. Goedemorgen, meneer, u vroeg van... Uh, nee, nee, maar even uh, vraag. bent u alfa of beta mannetje? betamannetje? Uh, nee, ik ben een gevoelsmens, dus uh, <laughs> uh, uh, uh, geen uh, beta mannetje. Oké, okay, wat zegt uh, u het maar? Wiskunde, wiskunde heb ik moeilijk kunnen leren, heb ik wel wat van geleerd, maar ik ben meer in talen, in uh, op, op okay. gevoel. Uh, en ja? nu mag u uw vraag. gaat u gang? Uh, nou... Je vroeg uh, wie daarmee te maken heeft. Nou, ja. wij allemaal, jij en ik, onze hersenen, dat is precies hetzelfde als het hele al, de aarde, dus, allerlei celletjes, lichamen, die heb, uh, zenden al de uh, signalen naar ons, uh, door ons hoofd, waardoor die verleerde dergelijke dingen ontdekken. En die ontdekken eigenlijk precies hetzelfde wat in onze hersens gebeurt. Aha, dat kan ik met die vragen. Ik check het wie, meneer Groen of meneer Wieselius. Eigenlijk is fysica, vindt fysica ook plaats in onze hersenen. Ja, dat klopt. Een groot oh. aantal verschijnselen in de hersenen zijn gebaseerd op, op elektrische verschijnselen. En uh, elektriciteit is een, en elektriciteitsleer is een onderdeel van de fysica. Dus, dus in de neurologie gaan we ja. nu ook... Ze... Ja, maar ook, ook denk ook eens aan uh, bijvoorbeeld het maken van hersenscans. En uh, het, uh, het onderzoek van hersenen enzovoort. Ja. Ook dat is allemaal gebaseerd op, op echte natuurkundige principes. Nou, het, zi het zit werkelijk overal hoor. Maar, <laughs> dat, dat, dat, Gaat gang meneer, uh, meneer Van Es die He? heeft een probleem hier geopperd... wat natuurlijk wel heel interessant is. Dat is namelijk, je kunt inderdaad ervan uitgaan... dat alles er in je hoofd afspeelt en dat alles wat je ziet... dat je dat als het ware zelf bedenkt... Ik zelf heb die mening niet. Ik denk dat er een duidelijke uh, werkelijkheid buiten ons is die wij dus allemaal proberen vast te stellen. Ja. En dat is ook een van de redenen voor het wetenschappelijk principe. En dat is. Als iemand iets heeft gemeten... dan is het eerste wat andere wetenschappers doen... die wantrouwen dat. Vooral als het iets helemaal nieuws is. Ja. En die zeggen, dan moet iemand anders het ook nogmaals vinden. En dan moet nog iemand het vinden. Pas als een man of tien het aan gevonden heeft... en het goed bewezen heeft, dan geloven we dat pas. En op die manier... proberen we een objectieve wereld... buiten onszelf op te bouwen. Maar meneer heeft gelijk. Je gaat wel uit van je eigen hersenprocessen... en van je eigen vooroordelen enzovoort. En die moet je proberen... Ik heb nog gebeld, maar voordat ik dacht, meneer Weselius, ja. u, u bent hoofd van zo'n zo organisatie hier in Groningen. En dat zet u gewezen, tijd en energie. In. Ja, dus ik probeer hem even te verplaatsen toen. Ver, heeft u tijd en energie en dan komt iemand met iets. Is het dan niet heel frustrerend als je dan iets publiceert waarin je echt je tijd energie, en energie het? en vervolgens begint weer een andere wetenschapper te schrijven van zal het wel kloppen en de eerste reactie is, is negatief? Nou, nee, vind ik eigenlijk niet. Ik, heb, ik vertel zelf vaak op, op mijn cursussen dat het proefschrift waar ik op gepromoveerd ben. Heel veel van de dingen die ik daarin beweer zijn nu niet meer juist. Oh. Maar dat is gewoon omdat de wetenschap gevorderd is... en de inzichten in dat onderwerp veranderd zijn. Sommige dingen staan overeind en sommige dingen zijn helemaal niet meer juist. En, zo. en daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nee, dat, daarom bouwen we nou zo'n nieuwe satelliet. Zo'n nieuwe satelliet doet niet anders dan vaak al van tevoren bestaande ideeën om verhalen en dan nieuwe ideeën voor in de plaats brengen. Op die manier bouw je, als het ware, die kennis van de buitenwereld uit. Maar is u ontroert me zo ontzettend. Want, <lacht> nee, want weet u, als ze in de politiek dat ook zouden doen... zo zeggen van jongens, ik dacht toen dat... maar dat was op basis van de kennis van toen... en ik ontwikkel me ook. En, en, en wat ik heb geschreven, ja dat deugt niet. Dat is zo, zo, zo grootmoedig als u uw, uw, uw, uw eigen ontgelijk toegeeft... Daar, dat, daar kunnen veel mensen in het dagelijks leven wat van leren. Dat ben ik met u eens, ja. ja, ja, ja. Geheel. Ja, nou, nou luisteraars, oh, zo'n verantstaande wetenschapper geeft meegeleken. Ik, ik, ik ga u ook echt helemaal blozen. Goedemorgen meneer Kivit, u bent helaas de laatste beller. Gaat u gang. U bent een ongenuanceerde communist door op de SP te stemmen. <lacht> Dit is zeer mis dat u dat allemaal doet. Ga ik nou eens naar één ding, want u heeft een vermogen door uw advocatuur opgebouwd. Daarom moet u liberaal gaan leven, meneer Prem. Goedemorgen. En wou u nog iets inbrengen over de toegepaste fysica? Uh, Mooi luisteren. Alles is natuur. En gewasbescherming en genetische modificatie moet onmiddellijk toegestaan worden. Want de geweldbeschermingsfirma's trekken al naar Amerika toe. En Nederland verliest dat aan die grote slag. U, laat me ja? raden, u bent agrariër. Uiteraard, ik ben fruitteler. U bent fruitteler waar? In de Beethoven. En, en u, vindt, u vindt het dus vervelend dat zeg maar, de ontwikkelingen, de wetenschappelijke ontwikkelingen in uw branche, tegengehouden worden door de puristen? Door de linkse, ja, zonder meer. Want dat, bedoel, als dat goed geregeld wordt, is er absoluut geen gevaar in. Dus als het ook geregeld wordt, dat die grote fabrikanten, dan niet aan die kleine theetertjes. Moeten verkopen tegen een bepaalde prijs. Daar ja. halen we het op. Oké, okay, blijft u alstublieft aan de leen. Meneer, meneer Groen, wat hij zegt: heb, heb, hebben jullie last van dat ontwikkelingen in, in jullie vakgebied tegengehouden worden door puristen? Nou, tegengehouden niet, maar uh, we, ik geef deze, deze meneer wel gelijk. Niet over dat ik op de FN. SP uh, nee, nee, oh, okay. nee, dat moet je helemaal, ze moet je helemaal <laughs> zelf weten. Maar. Uh, maar ik had een ander aspect. Uh, het zijn meer fundamentalisten die, uh, waar je last van hebt. Het zijn mensen die op een of andere manier angst hebben voor de toekomst. Angst voor ontwikkelingen. Die niet voldoende zelfvertrouwen hebben om wat ze bedenken en wat er door anderen bedacht wordt op waarde te schatten. Maar onmiddellijk wegkruipen als er het woord uh, uh, straling valt. Of onmiddellijk wegkruipen als er het woord genetische uh, modificatie. Want ik wil het helemaal niet over manipulatie ja. hebben. Ik wil het over modificatie hebben. Meneer Kiewitz, uh, wat dat leuk is... dat u hebt gebeld. Hartstikke bedankt. Meneer, maar even, ja. meneer Groen, ik ga dit aan de luisteraar vertellen. U hebt ooit gebeld, want u bent gevallen in een ravijn ja. en u zit al uw botten met die Titanium en zo aan elkaar vast. Ja, dat klopt. En dat is dus ook een geval van toegepaste is, fysica. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, het feit dat, uh, dat ik weer, uh, weer gewoon kan fietsen en op vakantie kan gaan... en uh, vliegreizen maken en, uh, ja. en vanavond dus uh, zo'n uh, zo symposium kan organiseren... is het gevolg van die, uh, van die toegepaste fysica. Ja. Ik krijg van Niels Bosman de vraag. De Big Bang-theorie staat tegenwoordig erg ter discussie. In hoeverre hebben we andere modellen die het ontstaan van het heelal verklaren... en in welke mate past de stringtheorie hierin? Dr. Wieselius. Uh, nou, ik denk dat uh, op dit ogenblik zeker het zo is... dat die Big Bang-theorie daar wordt uh, hard aan gewerkt. Maar het is tot nog toe, voor zover ik weet... de enige mogelijke theorie die we nu hebben. Voor de duidelijkheid voor de alpha-mensen als Marianne... de Big Bang-theorie is Precies dat alles ontploft is. Precies, ja. ja. Precies 13,7 miljard jaar geleden... was alle materie die we kennen samengebald in één plek. En dat ging ontploffen. En op zich... Dat begrijpen we niet. Wel alles wat daarna komt. Dus we kunnen zien dat dat gebeurd moet zijn. En alles wat er in die 13,7 miljard jaar daarna is gebeurd... kunnen we op een paar onderdelen na, vlak bij het begin... kunnen we heel goed met onze natuurkundige wetten beschrijven... die we gewoon hier op aarde geleerd hebben. Wat heel opmerkelijk is, hoor. Vind ik ook nog steeds opmerkelijk. Dat we dat... Je moet er een paar dingen bij halen. Inflatie is zo'n zo begrip wat... Met grappige, grappige termen, ja. ja. wij hebben dat dan ook, inflatie. Plotseling, helemaal in het begin, blaast het heelal zich instantaan bijna op. En, en dat moet wel gebeurd zijn, maar dat kunnen we met de huidige natuurkundewetten niet begrijpen. Maar verder volgt alles uit de natuurkundewetten. En voor de Big Bang is voor zover ik weet geen... En die stringtheorie die die noemt, dat is alleen maar een manier... om alle natuurkundewetten met elkaar te verbinden. Met name zwaartekracht, met kwantummechanica... En dat staat niet haaks op, op uh, de Big ik, Bang. Nee, ik, dat... ik baal zo, want ik heb nog twee <laughs> minuten. Maar nee, ik heb twee minuten en ik wil nu dus maar één vraag. Als ik iets wil bouwen voor in de buitenruimte... Mijn bus is gemaakt voor aluminium maar dan krimpt het en alles. Moet je anders bouwen buitenruimtelijk dan... Op ja, je moet, je moet heel anders bouwen. Je moet dus met allerlei eigenschappen rekening houden. En met name is een van de belangrijkste dingen dat je gelanceerd wordt... En je zult niet weten hoe het in zo'n raket schudt en trilt en alles. Dus je moet alles heel stevig bouwen. Het moet niks wegen, want, het, want het, dat is allemaal duur om het omhoog te schieten. Het moet ook vermogen hebben, meestal van zonnepanelen. En ook dat moet zo heel efficiënt gaan. Ik geloof zonnepanelen in de ruimte hebben 30% efficiency. Dat hebben we op aarde nog niet. Zijn ook heel duur. En op die manier kun je dus... Uh, en natuurlijk het gebrek aan lucht en aan zwaartekracht. Het is niet echt gebrek aan zwaartekracht. Je valt om de aarde heen of je bent ergens. Dus er is wel zwaartekracht, maar je merkt het niet. Want het wordt, te, uh, te, het wordt gecompenseerd. En dat heeft dus als gevolg dat je dus wel op een hele andere manier moet gaan werken. En deze bus en de ruimte, nou we zouden... Binnen een paar seconden dood zijn, denk ik. <laughs> luisteraars, ik vind één ding zo jammer. Uh, uh, uh, uh, uh, Ingenieur Koen Groen, dokter Paul Wisselius. Hartstikke bedankt. Ik hoop dat heel veel mensen vanavond naar uw symposium komen. Ik vind het echt de eer en de genoegen dat u in mijn bus was. Hartstikke bedankt. En luisteraars, ik zit bijna door de tijd heen. Ik dank vooral de Nederlandse belastingbetalers. De co-financiers van de publieke oproep. En de financiers van ons onderwijs. Redactie Fatima, Baye Arnold, Tankus, Rienarts en Marianne Barbara Bakker. Die ook regie deed. Internet, Fatih Habasi, Productie Hans Twitter, en Mouwensaru, techniek, logistiek en transport. De man die alle fysica aan zijn moderne levenslamp. Wim de Veter, eindredactie, Primera de Tot morgen, namaste, dag. Morgen van 7 tot 8. Manjaren. Met mest en vork het nieuwe boek van Alma Huisken over haar leven in de moestuin. De grote Hollandse vanillevlaatest met meester patiché Kees Hopkamp En koken in de baaijes met jonge gedetineerden. Luister naar Manjaren, Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.